Dit zit Van der Linde met het NOS Journaal. Voor de vierde dag op rij zijn in verschillende Zweedse steden rellen. Vandaag zochten demonstranten de confrontatie met de politie in Linköping en Noorsköping. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Er werden stenen naar agenten gegooid en branden gesticht. Aanleiding was de aankondiging van een bezoek van een Deense rechtsextremistische politicus... Deze Rasmus Peluden toert op het moment door Zweden en op de bijeenkomsten worden Korans verbrand onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Het Oekraïense leger en grote groepen burgers worden in Mariupol omsingeld door de Russen, volgens de Oekraïense minister Kuleba van Buitenlandse Zaken. De havenstad bestaat niet meer en de situatie is hartverscheurend, zegt hij tegen CBS News. De val van Mariupol is volgens hem een rode lijn in de vredesbesprekingen. Volgens Oekraïne wordt er nog steeds gevochten en zal er tot het einde worden gevochten. Het dodental na de zware overstromingen in Zuid-Afrika loopt op. Meer dan 440 mensen zijn nu overleden in de regio KwaZulu-Natal. Volgens de premier zijn er nog 63 mensen vermist. In de regio in het oosten van Zuid-Afrika ontstonden afgelopen week door het noodweer overstromingen en modderstromen. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Door de grote schade aan de infrastructuur is het moeilijk voor reddingswerkers om slachtoffers te helpen. Dylan van Baarle heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander van de Britse inias ploeg kwam solo aan in Roubaix. Wout van Aert werd tweede. De andere favoriet, Mathieu van der Poel, kwam er in Noord-Frankrijk niet aan te pas. Voor de 29-jarige van Baarle is deze Parijs-Roubaix de grootste overwinning in zijn carrière.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 Il sogno all'orizzonte, manca alle parole. Sì, si lo so che non c'è luce in una stanza qua 1486, ik ben Benno Veugen. We openen met Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Maria Martinez. En dat is niet zonder reden. Vandaag een speciale uitzending. Geen New Age muziek, maar muziek wat gebruikt wordt bij uitvaarten. Mijn gast Riemond Schiepsema komt namelijk uit deze wereld. En met hem praat ik over de uitvaartwereld. En de muziek die erbij hoort. En natuurlijk wat verder nog ter tafel komt. Riemond ken ik eigenlijk al heel lang. Zelf weet ik het niet meer hoe lang, maar hij misschien nog wel. Nou, uh, ik denk ongeveer 40 jaar. 40 jaar als ja. je En 40 jaar geleden kwamen wij elkaar tegen bij de Ambulancedienst in Haarlem. Ja. Ik ben in 1980 begonnen en jij. Uh, ook om en nabij daar... daar uh, ik weet niet of, wa of was ik al bij de dienst of ben, zijn we samen? Ja ja, ja, ja, ja. Het is ja. een beetje in dezelfde, dezelfde periode periode. Ja, ja, precies. Echter, jij uh, hebt er na een aantal jaren dacht je van... Uh, dit is niet meer mijn uitdaging, denk ik. En je bent heel wat anders genoemd. Ja, uh, de ambulance dienst uh, gaf me te weinig uh, uh, interesse... Uh, uh, waren het niet dat het alleen maar wat uh, ziekenvervoer werd op een gegeven moment. En echt het, uh, hetgene waar ik voor wilde zijn. De, de, de ongevallen en de, en de, de acute hulp. Ja. Dat was uh, best wel weinig uh, in die tijd. En uh, ja, toen uh, ben ik om me heen gaan kijken om, uh, om te kijken of er nog iets... Uh, Iets wat anders was als, als de ambulance dienst. En toen ben ik van de eerste hulp naar de laatste hulp uh, ja. overgestapt. Want hoe ging dat? De, de, de... Ja, eigenlijk een beetje uh, ongemerkt. Uh, ik, ik liep wel met de gedachte om, uh, om ander werk te gaan zoeken. En aangezien ik uit de verpleging kwam... Uh, was mijn interesse toch wel een beetje in, die, in de gezondheidszorg of in de zorg in ieder geval. En uh, toen uh, kwam mijn vrouw uh, ineens met een uh, opmerking... dat er een advertentie in de krant stond uh, bij de Zeilweg, uh, Bij het uh, uitvaartcentrum aan de Zeilweg Voor een uitvaartverzorger. Nou, zei ik tegen haar, dat is, uh, daar ben ik nog wat te jong voor. Oh. Dat is iets <lacht> voor oude mannen. Ja. Nou ja, goed, dat is een beetje als een soort zaadje gaan, uh, gaan, gaan, gaan groeien bij mij. En ik kwam op een gegeven moment in contact met een... Uh, met een, ook een pleeg uh, die al in de, de uitvaardzorg uh, werkzaam was. Ja. En die stelde voor om, die hoorde dat wat ik wilde gaan doen. En die stelde voor om eens even een avondje te gaan zitten praten over het vak. Nou, dat is eigenlijk de reden geweest waardoor ik de overstap heb gewaagd. Want hij was zo enthousiast over zijn werk. En hij kon heel goed vertellen wat het inhield. Uh, en daar, uh, daar zag ik best wel, uh, best wel uh, ontwikkeling in. Ja. En, uh, en hij was nog jonger dan ik. Dus nou, dat was ook geen reden om, dan, uh, om het niet te doen. En uh, op een gegeven moment kwam er ook een vacature bij hun. En uh, ik heb toch ook gesolliciteerd op de vacature bij de Zeilweg. Ik heb daar ook een... een, een, een psychologische test moeten... moeten uh, ondergaan. Ja. En dat was uh, even voor de duidelijkheid... Bij, uh, waar nu Jordan zit? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja en Jordan is... Uh, nu alweer veranderd in Dela. Oh, oké. Okay. Uh, ja. uh, nou, ik ben daar... Uh, getest en dat uh, was allemaal prima. Maar ik hoorde verder niet... Uh, het vervolg. Niet uh, van uh, vervolggesprekken, wat dan ook. En toen... ben, ben ik bij... Uh, bij uh, die... Uh, Contact, bij dat contact waar ik toen een gesprek mee gehad had... ben ik uitgenodigd om daar een sollicitatiegesprek te voeren. En daar ben ik, heb ik twee uur zitten praten. En toen was er een bijzonderheid dat bij de ambulance dienst... altijd per toerbeurt de collega's een nieuwe ziekenauto... uit Leeuwarden mochten halen. Oh ja. En dat was het net op dat moment, die dag, mijn... mijn Lot. Jij was toch gelukkig hè? Ik was te gelukkig. En ja. uh, toen ben ik samen met mijn lieve vrouw uh, in de trein gestapt. En toen zijn we, hebben we, dus die rit naar Leeuwarden, dat is ongeveer 2,5, 3 uur, hebben we alles eens even overwogen. En we zijn met de ziekeauto teruggereden. En toen we terugkwamen hebben we besloten om, het, om de grote stap te wagen. Riebelskrips, <lacht> maar die gingen een nieuwe ambulance halen en um, kwam met ontslagbrieven als het ware terug. Nou ja, zoiets, ja. zoiets uh, <lacht> kun je zo wel stellen, ja. ja nou ja, goed, het is best wel een hele grote stap geweest. Nou, dat ook, als een ja. uh, goed ervaren ambulanceverpleegkundige. Uh, en verpleegkundige op zich uh, naar een, uh, een groene, uh, nietswetende uitgaat verzorgen. Waarheen leidt de weg. van Mieke Telkamp, een absolute klassieker in de uitvaartwereld. Riebond maar vertelde voor de muziek hoe hij terechtkwam in de uitvaart... en eens even horen hoe hij het vak geleerd heeft. Nou, ik ben gelukkig in een heel fijn bedrijf uh, terechtgekomen... waar de toenmalige directeur uh, mij uh, heel mooi uh, opgeleid heeft. Hij was uh, zijn tijd al uh, heel ver vooruit in die tijd. En hij heeft toen ook samen met andere... Uh, ondernemers een, een opleiding opgestart. En uh, daar heb ik ook gebruik van gemaakt. En uiteindelijk heb ik daar ook mijn diploma's gehaald. Ja, en wel, welk bedrijf heb je het dan over? Over Dunweg in de Hoofddorp. Oh ja, oké. Okay. Uh, Waar je eigenlijk altijd hebt gewerkt? Daar heb ik altijd gewerkt. Uh, de, de naam Dunweg komt van, uh, van uh, meneer Dunweg, de, de, de eerste oprichter, uh, 100 jaar, 110, 112, 13 jaar geleden heeft meneer Dunweg een uitvaartbedrijf gestart. Zijn zoon heeft het later overgenomen. En voor de zoon was toen destijds geen opvolging. Nee, nee. Zijn beide zoons die, uh, zijn helaas in het verkeer omgekomen. Oh jee, vreselijk. Zeg. Dus toen is er uh, een jonge, jonge gezel in het bedrijf gekomen... en die uh, heeft uh, toen het familiebedrijf overgenomen. Dat uh, was uh, Wim van der Pijl. En op het ogenblik uh, is de zoon van Wim... Uh, Directeur, eigenaar en de zoon van de zoon. Ja. Zit ook al in het bedrijf uh, Doe maar. om zich uh, op de ICT en de, en de andere ontwikkelingen te, te storten. Ja. Dus het is een mooi familiebedrijf uh, uh, gebleven en uh, gegroeid. Ja. We hebben ondertussen ook uh, drie uh, dependances. Zo. En een uh, de natuurbegraafplaats uh, in ons... Uh, Onder onze holding. Ja, ja, ja, ja. Nou, over de culturen van de begraafplaatsen gaan we het natuurlijk straks nog even hebben. Maar nog even over... Jij hebt eigenlijk toen het, het, het vak uitvaartverzorger in de praktijk geleerd. Um, is dat eigenlijk nog steeds zo? Ze... Ja, eigenlijk wel. Het is wel de beste, de beste manier om het vak te leren. Gewoon op de werkvloer. En de laatste jaren ben ik daarmee behept om de nieuwe inkomenden te begeleiden en op te leiden. Ja. En daarna gaan ze dan wel die opleiding volgen. Oh, er is wel een opleiding. Er zijn een stuk of drie opleidingen in Nederland die ja. daarvoor zijn. Er zijn er ook wel die bij ons in dienst komen... die al die opleiding gevolgd hebben. Maar dat is meer een theoretische training... als dat het ook in praktijk gebracht wordt. Ja. Ja, dat is toch wel een wezenlijk verschil, hè? Ja, ja want uh, ja, men heeft toch altijd wel een beetje een ideaal beeld van uh, ons vak. Uh, het is heel mooi om uh, voor de mensen te zijn en het is fijn om uh, uh, de verzorging te doen. Maar dat is maar een klein gedeelte van, uh, van het vak uitvaartverzorger. Ja, je, je moet op ontzettend veel dingen letten, denk ik. Je bent heel, uh, heel uh, breed ge georiënteerd. Uh, je, je doet gesprekken in alle uh, lagen van de bevolking, in alle situaties, met alle emoties van dien. Uh, daarbij komt dat je heel veel administratie hebt. Uh, je hebt heel veel contacten met uh, begraafplaatsen, crematoria, met kerken, met uh, allerlei instanties, zelfs ook met de politie. En met, uh, politie? Ja. Hoe bedoel je? We halen natuurlijk ook wel eens overleden ergens vandaan waar dubieuze omstandigheden zijn. Oh, op die manier. Dus, ja, ja, ja. Een moord, Heb je het over lijkvindingen? Een lijkvinding, een moord of verkeersongevallen. Ja. Dus uh, langs de spoorbaan. En hoe okay. je kan, okay. wat je al kan verzinnen waar, waar dood uh, aan te pas komt. Daar komen wij dan natuurlijk uiteindelijk ook. Ja, ja, ja. ja. En dan moet ik wel zeggen dat. Uh, dat Tegenwoordig hebben we daar een zorgteam voor die dat, uh, die dat verzorgt. Maar uh, in het begin uh, waren dat allemaal taken die uh, wij als uitvaartverzorger deden. We waren met, met drie uitvaartverzorgers in het bedrijf en we deden alles. Zo. Dus uh, bezoeken, mensen ontvangen. Ja. De, de, maar dat of, is wel de, zo leuk natuurlijk als je, als je werk heel breed is. Dat is, heel, dat is het, het mooie ervan. Kijk, ja. Tegenwoordig heb je uitvaartleiders. Die doen dus het gesprek met de familie en die voeren uh, de uitvaart uit. Maar ik ben uitvaartverzorger. Ja. Dus ik uh, kan alle facetten van het vak uh, BAS. MUZIEK Some say love It is a river That drowns The tender reed Some say love Met Riemond Schripsenma gaat het over de beroepen in de uitvaartverzorging. En dat zijn er nogal wat. Riemond zet ze nog even voor ons op een rij. Ons bedrijf bestaat dus uit uitvaartverzorgers of uitvaartleiders en uh, een zorgteam. Ja. En het zorgteam bestaat uit mensen die dus overledenen ophalen, uh, verzorgen, aankleden, in de kist leggen en, uh, en het transport uh, daarvan. Daarnaast hebben we dan chauffeurs rouwauto. Die dus uh, de staatshier uh, vervoer verzorgen en assisteren bij de, bij de begraafplaats en de kerken. We hebben dragers uh, die we inhuren, uh, die dus op de begraafplaats zorgen dat uh, de kist op een uh, mooie manier uh, naar het graf gedragen wordt. We hebben een, een hospitality afdeling. Uh, vroeger was het natuurlijk alleen maar koffie met cake. Maar tegenwoordig heb je een complete cateringvoorziening aan boord. Ja. Dus we hebben hospitality medewerkers... die op de horeca heel erg gericht zijn en opgeleid zijn. We hebben een uitgebreide planning. De planning is de, zeg maar de, de, de voordeur van ons bedrijf. Die nemen de telefoon aan en die regelen de dagelijkse gang van zaken. Dus de, de, de dagplanning en het aansturen van de, de medewerkers... En dan hebben we een uh, administratie... die dus alle rekeningen en alle dingen van de financiële aard uh, begeleidt. Ja. En dan hebben we een marketingafdeling. Uh, die zijn bezig met de marketing en met de promotie. En dan uh, de, directie, uh, of de, het, ja, uh, de directie. Ja, natuurlijk de directie. Dat heb je ook nog. En ja. wij hebben dan in dat geval een uh, eigenaar directeur. Dus, uh, en daarnaast een, een, een team van... Uh, op, Teamleiders. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is niet gering. En, um, nou, heb je me wel eens verteld van dat, uh, je, dat je eigenlijk ook door het hele land uh, uitvaarten hebt gedaan? Ja. Um, maar dat lijkt me zo uh, merkwaardig, want je, je zat bij Dunweg in de Halemermeer, maar heeft hij dan bijvoorbeeld ook een uh, verzorgd die dan bijvoorbeeld ook uitvaarten in, uh, in Maastricht en Limburg? Nou, je moet het ongeveer zo zien dat uh, Haarlem-Meer ons werkgebied is. Ja. Maar we hebben geen grenzen. En uh, toevallig is de ringvaart dan een uh, mooie grens. Ja, maar, is, uh, uh, We maken ook, ook, ook uitstapjes naar de, uh, Lisse, Hillegom en uh, Amsterdam en, en Haarlem en Heemstede. Maar uh, uh, als er mensen zijn die vroeger in Haarlem-Meer gewoond hebben, die Dunweg kennen... En die zijn verhuisd uh, naar, uh, naar een andere gemeente. En die uh, hebben dan uh, willen graag dat de uitvaart verzorgd wordt door Dunweg, dan kunnen ze ons natuurlijk gewoon bellen. Ja. Uh, het enige wat ze hebben, is dat ze wat extra kilometerkosten of wat tijdkosten hebben. Maar uh, ik kan overal in het land uh, terecht om uitvaarten te verzorgen, ik kan bij collega ondernemers. Vraag of ik daar kan opbaarden. Ik kan bij, uh, bij begraafplaatsen terecht, ik kan bij de crematoria terecht. En dat werkt ook wel zo in dat Nederland? Dat werkt uh, okay. prima, ja. okay, okay. Nou, Daarnaast hebben we, hebben we vrij veel werk uh, bij Sein. Dat is uh, de, ja. de, de Krukjeshoeve en Meer en Bos. Dat is een uh, epileptisch centrum. Daar zijn heel veel vaste bewoners die er al jaren wonen. En uh, als die overlijden, dan uh, hebben we meestal een heel mooi uh, afscheid in... Uh, in de rank, het, ja, ja. het kerkgebouw op het terrein... of uh, in de kerk in Heemstede. Um, en dan, ja, dan, dat zijn mensen die uit het hele land daar zijn komen wonen. Mm. En die hebben dan nog een familiegraf. De vader en moeder die liggen dan begraven uh, in, uh, in Delfzeil. En daar willen ze dan bijgezet worden. Ja, ja, dan, ja, ja. Uh, dan gaan we met, uh, met overleden en meestal alleen met de naaste familie... Uh, richting Delfzeil en dan dat uh, doen we echt. daar de begrafenis van Frans Bauer. Met Riemond Schripsema praat ik verder over de verschillende culturen in de uitvaartwereld. Frans Wijslandse eer. Uh, hier in het westen, om een voorbeeld te geven, begraven we onder elkaar. Dus een uh, twee of drie diep uh, oh, graf. Ja. Ja, ja. En in het oosten van het land wordt iedereen naast elkaar begraven. Okay. Dan heb je twee graven That's... naast elkaar. Yeah. En dan heb je ook van die hele brede stenen. Een uh, soort... Uh, Twee zeg maar. Ja. <laughs> uh, en, uh, en dan heb je ook. Uh, ja, qua cultuur in Brabant. heb je natuurlijk altijd een uh, grote koffietafel na afloop. En ik ben de laatste keer in de, uh, achter Maastricht geweest. in het crematorium. En uh, daar moest ik dan een fly bestellen. Ja, ja. Nou ja, als wij hier uh, fly bestellen. dan gaan we naar de, de Flyboer. Ja. En dan halen we zes of acht puntjes uit een fly. Ja. Nou, als je daar dan uh, fly bestelt, dan bellen ze je nog even terug. Ze moeten we er één of twee per uh, uh, persoon uh, rekenen. Wij doen altijd twee. Uh, Oké, okay, nou dat is prima. En ja. dan kom je daar dan is het een enorme tafel. Uh, waar mensen langs kunnen lopen met drie, vier soorten uh, fly. Uh, en dan ten grootte van uh, drie boterhammen. Zo, zo. En dan uh, is het heel normaal dat men bij binnenkomst uh, dan. Uh, Even uitzoekt wat hij wil. En bij het weggaan nog een keer uh, oh, okay. een stukje neemt. En met een kopje stukje bij. <laughs> dus dat, is al, dat zijn wel hele verschillen. Okay. He? Ja. En, uh, ik heb ook wel gehad dat wij hier. Uh, Braam anders hadden. die uh, hun begrafenis wilden regelen. En die wilden dan ook fly. En dan was het verzoek van. Mogen we dat zelf meenemen? Oké, okay. ja. Want ja. jullie hebben niet zulke groot stuk. <laughs> ja. En ja. Nou, nou, volgens de Hessepwet, de Horeca-wet. Uh, mogen wij alleen maar uh, dingen aanbieden die, uh, van, uh, uh, die schoon zijn en beschermd zijn natuurlijk. En ja. geen meegebrachte dingen. Maar, oh oké. Okay. Oh, dus, daar dingetje. is dan altijd nog even een hele discussie over. Maar dat oh, is altijd op te lossen. Oké, oh, oh, oké. Okay, ja. okay. En zo heb je natuurlijk uh, de protestanten en de katholieke uh, cultuur... Dus er land... staat er nog steeds? Ja, dat is toch wel. En, uh, er is ook landelijk wel verschil in, in. In Brabant is dat veel sterker. Heb je ook heel veel nog met bitprentjes en, ja, ja. en, en, en, en, uh, en priesters. Hier in, de, in, de, in het Westen zijn, uh, zijn de priesters uh, uitgestorven. Ja. Uh, om het even in de vaktermen te noemen. De ene kerk uh, naar de uh, andere wordt gesloten. Ja, en dat is wel heel jammer. Want uh, ja, dan, avondwakers hebben we niet meer. Uh, voor onze werkzaamheden is dat alleen maar prettig... maar voor, ja. de, voor, de, voor de families is dat natuurlijk toch wel weer een hele overgang. Priesters zijn er haast niet meer... dus er moeten van andere uh, parochies uh, erbij komen. Dus geen officiële eugrestiefieringen meer... maar ja, gebedsdiensten worden het dan. Dus dat, ja. Dat, ja, jij je hebt natuurlijk al die geloven dan ook... Uh, ja, je, je werkt nog steeds, maar je, al die geloven maak je eigenlijk ook nog mee. Ja, hè? Met, ja, van, van katholiek, ja. protestant en uh, ik op, weet niet wat, wat je uit zelf bent. Maar... Ik ben uh, oorspronkelijk protestant opgevoed. Ja, ja, ja. Ja, dus daar ben ik wel uh, van op de hoogte. Ja. En, en ik, ik ben er, in al die jaren dat ik daar werk heb ik natuurlijk alle geloven leren kennen. En uh, ook een beetje achter de schermen kunnen kijken. Ja. En, en dan kom je in zo'n meer uh, Ik heb laatst eens een keer een lezing gegeven aan mijn collega's... Oh. over geloven in de polder. oh ja? En uh, daar heb ik alle, uh, alle religies met hun gebruiken... Dus even op een rijtje gezet. En dan, uh, okay. en dan verbaas je je hoeveel, uh, hoeveel soorten geloven er zo zijn. Tears in Heaven. Boeiend om van Riemond Schripsema te horen... waar hij als uitvaartverzorger allemaal mee te maken kan krijgen. Zoals de diverse geloven alleen al in de Meer. Riemond noemt er een aantal. Zij katholieken en de protestanten kennen we dan. Gereformeerd, uh, christelijk gereformeerd, hervormd. Uh, noem maar op, Nederlands gereformeerd. Maar dan ja. heb je de islam. Ja. Je hebt het apostolisch genootschap... Uh, je hebt dan de, de meerkerk, hè? dus uh, het Baptistenverhaal. Uh, ja. Nou ja, zo zijn er nog heel veel kleine uh, genootschappen. Waar wij ook uh, terechtkomen, natuurlijk. En dan en zie je daar ook verandering in in de loop der jaren. Dus je ziet dat uh, de, de, de, de, de Zwarte Kouskerk. Uh, de, de christelijk gereformeerde of de, de gereformeerd gemeente. Ja, dat, dat was heel gesloten en, en dat was heel. Uh, traditioneel. En dan zie je toch heel langzaam dat het ook een klein beetje wat meer van deze tijd worden. Ja, ja. En, uh, open, maar, maar goed, ze komen wel op de fiets naar de, naar de, naar de kerk en er wordt een hoedje opgezet en uh, allemaal in zwart gekleed en zo. Dus dat, dat, dat is wel typerend voor hun. Alleen, ja, ook die kerken gaan dicht. En die genootschapjes, die gaan dan naar een andere gemeente. Ja, ja. Om toch bij elkaar te zijn. En wij verhuizen mee. Ja, en, en, Maar om een voorbeeld te geven in Halen Meer, meer. wat is het uh, de grootste geloofsgemeenschap? Uh, nou, ik denk dat, dat uh, het, de katholieken en de protestanten... dat dat wel uh, de, de, de hoofdmoot heeft. Ja, ja. Dus de vrij grote, wat ik net noemde, de meerkerk... dat is dan uh, voor de regio een vrij grote gemeenschap... Die hebben meestal ook met de hoogtijdagen twee, drie diensten van 200 man. Dus, zo, er, hè. dus oké, dat is ja. nog wel heel uh, actief. Uh, Islam is uh, ja. redelijk beperkt, ook om het feit dat wij daar niet zo heel veel werk van hebben. Die hebben meestal hun eigen uh, ondernemers die, uh, ja, ja. die dat uh, verzorgen. Uh, Apostolisch genootschap, zit in Nieuw-Wenop, is ook uh, vrij uh, uitgebreid. En, uh, daar hebben we ook heel goede contacten mee. Dus dat is wel een beetje de, de, ja. de, de hoofdmoot. Zie je bij het overlijden van een persoon eigenlijk... dat men uh, terugvalt in, uh, op het geloof? Top. Ja, uh, je krijgt wel eens zo... Dan, uh, ja, uh, moeder komt voor oorspronkelijk uit de kerk... dus we moeten wel een dienst in de kerk doen. Ja, ja. Maar moeder kwam er de laatste tien jaar niet meer... Weet je, dus dat, dat toch wel een beetje, of dat toch wel een, een priester moest komen om de laatste uh, zegeningen te geven. Maar uh, ja, de kinderen hebben dan meestal niet iets met het geloof. Dus die hebben dan ook wel wat moeite om het voor vader of moeder dan uh, toch iets te organiseren. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Doof nu het licht en sluit je oor. En vergeet de strijd Jouw leven hier is ongevlogen Maar je liefde blijft Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk De kleinste groen Is daar als de hoogste eind En alle koningen en kinderen Zijn daar verleid en alle koningen en kinderen zijn daar verleid Laat nu die laatste droom maar komen. Vanacht dan breed Geen haat of pijn, het heetste vuur, wordt dat als van een kaars of pijn, Zoals de zon schijnt na de leven, zo zal het zijn. Zoals de zon schijnt na. Naar Zo Zal Het Zijn van Rob de Nijs. Bij elke uitvaart is muziek en in dit programma draaien we die muziek dan ook. Aan mijn gast Riemond Schripsema de vraag: Hoe belangrijk muziek eigenlijk is bij een uitvaart? Ja, dat is eigenlijk het, het allerbelangrijkste. Ja, is dat ja. zo? Ja, muziek spreekt voor zich. Oké. Okay. En, en, en woorden moeten mensen zoeken en opschrijven. Ja, muziek, maar muziek is er al. Muziek is er al en muziek heeft uh, zoveel impact. En uh, voor iedereen verschillend. Hè? Dus uh, lang, lang niet één en hetzelfde muziekstuk geldt voor iedereen. Nee. En daar is ook een hele wisseling in cultuur en ook in, uh, in beleving. Ja. In die programma draaien wij muziek. Er is een keertje geen new Age muziek. Uh, zoals we al hebben kunnen horen. Maar um, nou een lijst, jij hebt die lijst aangeleverd van de, de meest gangbare uitvaartmuziek. Ik denk dat er nog nooit een radioprogramma is geweest waar uitvaartmuziek in, in werd gedraaid. Uh, trouwens, opvallend, uh, Marco Bosato staat er in die lijst, maar uh, ja, die, uh, dat, dat mag ik niet meer uitzenden, natuurlijk. Uh, iedereen weet waarom. Um, het maar er is bij ook... ons ook niet meer ja. oh, oké, okay, uh, okay. nee. ook geboycott uh, nee. nou niet, het, kijk het komt bij de families vandaan ja. uh, uh, en die kiezen dat ook niet meer oké okay. ja. Ja. Ja. dus zelfs in de uitvaartwereld is Marco uh, getelieten. nou ja, zo zijn er wel meer dingen die op den duur gewoon uh, verdwijnen om wat voor reden dan ook ja. uh, als er nu weer een nieuw lied uitkomt wat heel toepasselijk is dan hoor je dat weer heel veel en dan mm gaat dat langzaam maar zeker weer, weer weg. Of het blijft toch wel regelmatig terugkomen. En wat is het, wat is het nieuwste lied? Uh, nou ja, dat, wat, wat ik de laatste tijd een paar keer gehad heb... is het, het lied van Sanne Hans. Dat van, uh, van Stef Bos. Dus uh, oh, ja. Door de wind. Dat, uh, dat komt uh, regelmatig voor. En, uh, en direct uh, met uh, Sol Duron. Dat komt toch wel af en toe zo eens even voor... Maar ja, ook de, de, de wat gangbare nummers die dan toch wel regelmatig nog weer terugkomen. Ja. Uh, terug naar, de, naar die muziek. Van, uh, wat, is het, wat voor effect zie je tijdens de uitvaarten als er muziek gedraaid wordt? Nou, het is, het is in ieder geval al... Uh, uh, heel belangrijk dat de muziek bij de familie vandaan komt. Dat zij een eigen keuze daarin maken. Soms wel eens mensen tegen die zeggen van ja, maar we willen niet van die zware uh, begrafenismuziek. En dan denk ik, ja, waar komt dat vandaan? Want, en bedoelen ze uh, daar dan uh, dat, dat, klassiek mee? Of? Ja, dat wij dus die muziek uitzoeken. Oh, okay. en, en, en, en uit het verleden was het natuurlijk altijd, ja, requiemuziek of, of klassiek muziek. Ja, dat is niet meer. Het is nu allemaal keus van, uh, van ja. de familie zelf. Kijk, um, om heel even terug te gaan naar vroeger. Dan had ik nog wel eens uh, crematieplechtigheden... dat de familie zei van doe maar drie stukjes muziek. En dan zeiden we doe maar drie keer klassiek, uh, lichtklassiek. Dan uh, zat er een organist in het crematorium... en die speelde dan uh, R. van Bach en, en, uh, en dat soort uh, muziekstukjes. Wat eigenlijk voor die mensen niks zeggend was. Ja. Maar wat gewoon zaalvulling was. En nu heb je gewoon veel meer dat mensen... Specifiek bepaalde muziekstuk uitzoeken. wat voor hun belangrijk is. Wat, eh, niet altijd eh, qua, qua tekst, maar wel qua muziek. Maar ook wel qua tekst. En, en sfeer bepalend. En ook eh, waar ze dan eh, verdrietig van worden. wat ze als ze het later nog weer eens hoorden. dat ze nog weer terugkomen. bij het moment dat het, de, die muziek speelde bij de uitvaart. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht.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 I hey. Dan Sannehand met Door de Wind. Waar Riemond het in het vorige gesprek over had. En met hem praat ik verder over de soorten muziek bij uitvaarten. Het is eigenlijk uh, heel veel popmuziek, hè, Riemond. Tegen de, tenminste de lijst die jij op hebt uh, meegegeven. Nou ja, het is uh, natuurlijk wel weer van deze tijd. Uh, de klassieke muziek is uh, echt heel specifiek bij uh... Een bepaalde groep mensen die, die daar uh, van houdt. De, de, de, de, de nieuwe generatie is toch veel meer gericht op, uh, op de populaire muziek. Ja. Uh, omdat dat de mensen meer aanspreekt. Uh, de teksten zijn vaak uh, pakkend. Uh, de muziek op zich is wat, uh, ja, wat, ik zeggen, wat opgewekter, wat vrolijker als, uh, als de... De klassieke muziek die vaak toch heel uh, droevig ja. wordt en klinkt. En men wil eigenlijk niet meer uh, bij uitvaart uh, de, de, het verdriet en de, en de, droevig, uh, de droevenis uh, naar voren halen, maar toch ook een beetje het leven uh, vieren, het leven uh, beleven zoals het is. Ja. Ja. En uh, tuurlijk is iedereen verdrietig en, en, en en gemis is er heel erg, maar als dat ook nog erger wordt door de muziek, ja, dan krijg je van de opmerkingen van do, do, niet van die zware muziek. Hoor. Ja, ja, ja. En dan ja, zeg ik, ja. nou ja, u mag zelf uw muziek uitzoeken. Ja. Maar, dan, uh, maar het kan ook doorslaan. Hè? Ik bedoel, jij hebt ook een, uh, een lijst gegeven van fouten uh, uit van muziek. Uh, ja, in in hoeverre is het fout? Kijk, als het bij de familie past, dan ja. past het. Ik heb uh, in het verleden, wel eens een uitzwaard gehad met uh, jongelij, uh, dat we hebben staan het pengen. Ja, ja, precies. Uh, ja. En, uh, en dat het ook harder moest en nog harder en nog harder en <laughs> nog harder. En, ja. en dat ze dat uh, enorm beleefd hebben en uh, dat dat uh, eer deed aan de aan de overledenen. Ja. Dat is de andere kant. Hè? Maar ja, voor de rest, uh, uh, ja, het gaat een beetje tussen waarheen, waarvoor en uh, time to say goodbye. Hè? Ja, ja, dan, ja. ja. Daar, en dat is een beetje de insteek van, uh, van de familie. Ja. Zie je, een emotie, een muziek is emotie. Uh, en het lijkt me dat, dat, dat, dat je dat ook terugziet tijdens een uitvaart. Zeker weten, zeker weten. Of bijvoorbeeld ja. als er een, een, een lievelingsmuziekje uh, wordt opgezet van de overledene zelf. Ja. En, en uh, ja, dan, dan uh, is men even in gedachten bij, uh, bij de overleden hè? En dan, uh, dan komen de emoties naar boven. En dan kan muziek daar ondersteunen. Ja. Uh, het, het, het, het mooiste voorbeeld is als, uh, als kinderen of kleinkinderen zelf muziceren. Oh ja, ja, ja, ja. Als er een klein zoon is die goed piano kan spelen... en die uh, de, de moed heeft om, om dan uh, achter de vleugels plaats te nemen... en daar een stuk te spelen... Mm. Daar, uh, daar hoor ik dan de emoties van de speler uh, in. Als hij dat voor zijn opa of oma wil doen. En, uh, en het publiek merkt dat ook heel erg, ja. ja. En wat doet het met jou dan? Um, het, het, het is eigenlijk net zoals met toespraken. Ik heb er een soort antenne voor gekregen. Dat ik reageer daar automatisch op, op iets... Uh, bijzonder is of iets uh, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen uit het hart komt ja. en, uit, en dan, dan doet dat ook iets met mij omdat ik dat fijn vind dat dat naar voren komt ja. kijk ik ben natuurlijk alleen maar de regisseur ja. en ik, uh, ik mag meeleven met de mensen maar ik hoef niet mee te lijden nee. uh, maar dat meeleven dat is mijn emoties dat zijn mijn, uh, mijn gevoel bij het geheel en als dat zich voordoet, dan, uh, dan ben ik daardoor geraakt. Niet dat ik daar verdrietig van word of wat er ook, maar nee. dan vind ik het uh, fijn dat het gebeurt en dat mensen op een goede manier uh, afscheid kunnen nemen. <tied> Over het eerste uur met Riemond Schripsema over de wereld van Uitvarten en de muziek die daar gedraaid wordt. In het volgende uur meer hierover. En dit uur sluiten we af met Simon Carfunkel en Bridge over Trouble Water. Graag tot straks.